Goedemiddag, ik ben Hanneke. Dit is het nieuws van NOS op 3. Honderdduizenden mensen in Oekraïne hebben geen drinkwater, zegt president Zelensky. Het komt allemaal door de verwoesting van een belangrijke stuwdam. Gisteren waren er explosies bij de dam die daarna doorbrak. Duizenden mensen zijn gevlucht voor het water. Zegt verslaggever Christian Power. Die evacuaties zijn in volle gang. We krijgen ook steeds meer beelden van reddingsacties. Van het, van het Oekraïnse leger ook. Dat uh, ja, mensen uit het gebied weg proberen te krijgen. Mensen die met bootjes door, straten van, door, de, door de straten uh, zich bewegen. Uh, en ook uh, op grote die gered worden uit het gebied. Zeker zeven mensen zijn nog vermist. Steeds meer koperdieven slaan hun slag bij zonneparken. Doordat koper zo duur is, wordt er steeds meer gestolen. Criminele jatten kabels waar het koperdraad in zit... die leveren veel geld op. En ze slaan s'nachts toe. Dit zijn echt bendes die hier actief zijn. Um, en die weten precies wat ze doen. Um, en daar zijn we ook met elkaar nu over in gesprek... van hoe gaan we dit nu stoppen. Um, want de schade is aanzienlijk. Zonneparken gaan nu kijken hoe ze de boel beter kunnen gaan beveiligen. En in Utrecht is een grote stakingsactie begonnen. Duizenden mensen met een arbeidsbeperking gaan vandaag niet aan het werk omdat ze meer loon willen. Dirk is een van hen. Hij heeft een spierziekte en werkt daarom bij een bedrijf voor mensen met een arbeidsbeperking... En er moet echt iets veranderen, vindt hij. Ja, de nood is zeker hoog. Als we kijken binnen het bedrijf... en we hebben gemerkt in de kantine bijvoorbeeld... dat er briefjes achtergelaten werden door collega's... die vroegen als er iemand nog een sneetje brood over heeft... alstublieft mag ik die dan hebben. Zo hoog is de nood bij de collega's. Ze krijgen via hun salaris via gemeentes... en die zeggen dat ze geen geld hebben voor hun salarisverhoging. Dirk gelooft daar niets van. De andere gemeenteambtenaren hebben er al wel iets bij gekregen.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 20 uur per dag. Ik ben vandaag gestart met I Go To Sleep van The Pretenders, gevolgd door Through the Barricades van Spender Ballet. En ik ga door met They Don't Play Our Love Song Anymore van Anita Meijer.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 Home nights far too long, so we tried the places where the band's still play. I walked up to the man who said Op ZFM wordt iedere Houwe Houwer, Platina. is here I'll open my heart and show you inside my love has no pride I feel I've got nothing to hide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 Acht acht zeven zeven nul. I'm yeah. not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 Ze luisterden naar Soul zoals die werd gedraaid in de disco bij een Amerikaanse legerbasis. Je kunt de repertoire schrijven als smooth jazz, soul, jazz, rhythm and blues en soft rock. Achterover het en een cognacje en een open haardvuur en dan Sade met een lazy stem uit 1984. Your love is king.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 the power